Vanuit de, de provincie was dit voor mij nog een uh, openbaring. Omdat er opeens een uh, verzameling mensen was. Uh, Duizend mensen zelfs, een vrij grote school. Die allemaal uh, met uh, dingen waren, bezig waren die mij uh, interesseerden en dat had ik nog nooit uh, meegemaakt. Dus je, je, je ploft daarin en je wordt ook onmiddellijk aan met uh, wat je denkt als je tikt te werk gezet. Dat betekent dat je onmiddellijk ontwerp gaat maken en daarbij ga je heel erg uit van je eigen beleving. Dus je probeert zeg maar, je, je jezelf voor te stellen hoe ruimtes zijn en je, dan teken je dat. En, uh, die docenten die leren je hoe je dan uh, in je gedachten zeg maar, uh, reizen kan maken door je gebouwen en dat soort dingen. En dat probeer je vast te leggen op papier. Uh, tot dan in het begin lijkt zo'n studie ook uh, vrij eenvoudig uh, tot een eindresultaat van kunnen leiden. En je, wordt, uh, je gaat steeds moeilijker gebouwen, moet je gaan maken en uh, nou, er komen wat meer technische zaken bij. En, uh, nou, en zolang je maar kan voorstellen dat, het, uh, dat je erin kan bewegen en uh, in kan verblijven, dan, uh, dan lijkt het allemaal uh, prima. Wat er dan gebeurt, is, uh, is dat er ook uh, teksten worden gelezen. En dat je ontdekt dat uh, ook mensen al uh, eeuwenlang, en zelfs uh, nou ja, vanaf het uh, begin van onze jaartelling en daarvoor al de Egyptenaren, waren al mee bezig met hoe je een gebouw maakt. Wat dat betreft heeft het uh, vaak een hele lange traditie. En uh, je begint dus teksten te lezen over, uh, over architectuur. In het begin zijn die teksten ook nog relatief uh, onschuldig, uh, relatief uh, technisch kun je zeggen. Het je vooral, vooral kennis bij van, de, van voorbeelden die dan kennelijk door de, door de docenten worden gezien als, uh, als nuttig. En daar identificeer je ook vrij sterk mee. Dus uh, In Delft is dat nogal de, de, de, de, de modernistische traditie met Le Corbusier, Mies van der Rohe en dat soort mensen. Het wordt op een bepaalde manier geïnterpreteerd. En, uh, en je voorgeschoteld. En dat, dat neem je over. Dat denk je, dat is zeg maar, ook als zeg maar een heel goede architectuur wordt dat, uh, gezien. Nou Hoe ver je zo'n studie vordert, kom je op een gegeven moment ook mensen terecht die uh, je ja, wat andere boeken laten lezen die wat verder van uh, architectuur af uh, lijken te staan. En ja, zonder nou direct zeggen dat dat boek nou de.. Het belangrijkste erin is een van de boeken die daarin heel duidelijke uitspraak doet is het boek van Manfredo de Fourie, Osmer van Utopie. En daar worden eigenlijk een aantal uh, zaken van de moderne architectuur, een aantal ontwikkelingen in de moderne architectuur nogal kritisch uh, beschouwd. niet zozeer kritisch, zoals het, uh, het postmodernisme dat ziet, van dat er dan iets voor in de plaats uh, moet komen, maar zelfs het hele concept van architectuur überhaupt wordt in discussie gesteld. Nou, dat is nog een, uh, laat ik zeggen, dat is dan een beginpunt waarin je uh, gaat nadenken over niet zozeer wat je moet maken, maar vooral uh, ja, waarom je eigenlijk uh, architectuur maakt, en hoe je het maakt, en wat je eigenlijk met die architectuur wil zeggen. Die, uh, dat, dat heeft bij mij er dan toe uh, dat ik een aantal jaren nogal heb rondgezworven in allerlei verschillende uh, stijlen en ook allerlei verschillende betogen. Dus uh, je leest een, een tekst of een boek van iemand en uh, je denkt van nou ah, dat klinkt wel uh, plausibel en daar kun je een plan mee maken, dus dan maak je daar een plan mee. Dat is ook een manier waarop, waarop architecten vaak gebruik maken van theorie. Dus uh, theorie is uh, vooral interessant als je hem kan gebruiken, als je er, een, als je er iets mee kan doen. Dat, uh, dat gaat al een tijdje voort, totdat je zoveel uh, verschillende uh, van die theorieën hebt uitgeprobeerd, dat je eigenlijk... Uh, Weer op een soort uh, dood punt komt te zitten. God, nou, misschien nog meer een dood punt dan, uh, dan dat eerste wat ik daar tevoren noemde. Namelijk, nou, heb je hebt ook al die alternatieven die heb je alweer verworpen. Dus al die alternatieven die al die architecten dan, uh, zeg maar, na, uh, dus na 1970, zeg maar, bedacht hebben. Om. Uh, om uh, om iets te doen tegen modernisme, want dat was dan de opgave. Die heb je ook allemaal doorlopen. En ja, dan kom je misschien toch weer bij dat modernisme terecht, of in een van de vraag uh, wat dat nou eigenlijk is, en wat de traditie is, en wat modernisme is, en hoe dat, uh, hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Uh, en toen is eigenlijk een zoektocht begonnen, uh, die zich over een uh, brede terrein afspeelde en niet zozeer alleen in de architectuur en die wat uh, meer uh, ook richting uh, filosofie en uh, kunst en uh, uh, uh, politiek in zekere zin of in ieder geval maatschappelijke fenomeen uh, ging. Daarbij moest natuurlijk eerst even alles uh, afgebroken worden. Dus, uh, Eerst wordt de vorige nog een keer uh, grondig uh, erbij gehaald en wordt nog eens uh, goed uh, bestudeerd. En wordt er gepoogd om, uh, om de zaken die hij uh, beschrijft, om daar ook zelf uh, een aantal voorbeelden of fenomenen aan je heen uh, bij te betrekken. Een van de dingen die daar. Uh, die daar heel, uh, die heel duidelijk is uh, is voor het functioneren van de inspraak daar kun je zo'n verhaal van te voeren vrij goede op laten daar heeft in mijn Nijhuis uh, heeft dat uh, in, in het begin van jaren tachtig uh, vrij helder gedaan een boekje machinaties waarin die beschrijft hoe uh, de hele inspraak eigenlijk alleen maar opgericht is om de om de mensen die inspreken medeplichtig te maken aan datgene wat ze krijgen. Dus op het moment dat iedereen maar uh, er iets over kan zeggen, kan ook niet meer zeggen dat hij, uh, dat hij er tegen is, want hij heeft er iets over kunnen zeggen. Nou, dat, daarmee is dat uh, veld uh, zeg maar, uh, uh, afgedikt, om het uh, zo te noemen. Een ander veld is het veld van de kunst. En als als kunstenaar daar, uh, daar zouden we eigenlijk even terug moeten naar, uh, naar de jaren 50, naar uh, de Situationisten. Dat was een beweging die lang uh, door de borgen werd, uh, werd uh, gesticht. En wat je daar ziet is dat die heel duidelijk onderzocht uh, hoe de kunst een uh, maatschappelijke rol uh, kan vervullen. Een van de boeken van de boer heet de, Mexta de spektakelmaatschappij. En in dat boek uh, zit hij eigenlijk uiteen hoe de kunst onderdeel is uh, van, uh, van de spektakelmaatschappij. En het doel van die, uh, van die spektakelmaatschappij is om alles tot een uh, iets te maken wat, uh, wat kan circuleren, wat zich zeg maar een. Uh, een waar met waarde is op het moment dat je dus een, uh, je, de kunst van de vrije expressie die toen dus uh, veel opgeld uh, deed dus, uh, was, uh, was volgens hun dan ook uh, ja, alleen maar iets wat, uh, waarmee uh, de kunstenaar zichzelf identiteit verschaften en daarmee iets wat uh, verhandelbaar was. Maar had dus ook niet meer betekenis dan, uh, dan dat van de verhandelbare waar. Nou, voor de boer uh, zelf was dat uh, aanleiding om uiteindelijk uh, die conclusie als aanleiding om uiteindelijk volledig te stoppen met te maken van kunst. En uh, een vergelijkbare tendens zien we ook in Nederland, waar mensen als uh, Armando en uh, Peters meen ik. Uh, als, uh, aantal, die, die stichten de, de nulgroep die de schippers maakte uh, er ook deel van uit. En die nulgroep die pro pro pro proclameerde ook uh, de, het einde van de kunst. Nou, je kan zeggen dat in de architectuur uh, dat er na, uh, die, de, na de jaren zeventig in het modernisme dus dit aangevallen eigenlijk een vergelijkbare ontwikkeling heeft uh, plaatsgevonden. En dat. Uh, dat zeg maar, een versnelde voor beweging. Dus uh, er was eerst een regel, er was modernisme, er was een regel die natuurlijk in de kunststof, de regel was in de kunststof veel eerder verlaten. Maar ja, was in de is dat pas in eind jaren 60 uh, gebeurd. Wat er toen vervolgens gebeurde, was dus een explosie van individuele uh, creativiteit en uh, expressie. En uh, ja, wat ik dan... De laatste jaren heb in mijn studie dan heb uitgezocht is hoe zo'n soort uh, uh, expressieve houding van expressionistische houding eigenlijk tot, alleen maar tot dezelfde conclusie leidt als die ook uh, door de boren uh, getrokken was. Namelijk dat architectuur alleen nog wel betekenis kan hebben als spektakel en bijvoorbeeld als architectuur als een soort uh, uh, manier om, om bepaalde stukken grond uh, in de waarde te doen stijgen, dat ik jullie uh, kan laten zien wat er allemaal mogelijk is. Of wat je ook ziet is dat steden op dit moment heel erg concurreren. En dat gaat dan vooral via de stedelijke identiteit. Dus er wordt een soort stedelijke identiteit verzonnen. En uh, die ja, stedelijke identiteit dan, uh, ja, is een soort handelswaar. Dan kun je, dat is aantrekkelijker of minder aantrekkelijk. En een wil dit en ander wil dat. Dus die vestigt zich daar of daar. Dus het rare is dat datgene waar... Uh, in de jaren 60 nogal wat uh, heel erg tegen geprotesteerd werd, namelijk uh, nou, het, uh, nou, het, vrij letterlijk het kapitalisme, zal ik maar zeggen. in uh, de dus jaren 60 een boekje in Delft elite, De Elite, waarin, uh, met een pamphlet erbij, met als titel: met de Lichtmittearchitect als uh, slikkerdrager van het groot kapitaal. Nou, daar verzette men zich dus tegen, men verzitten zich dus tegen die, uh, tegen die traditie. Maar wat je dus niet, niet ziet is dat via een soort omweg weer precies hetzelfde aan de hand is. Good job, man. Het tijdschrift Oase is toevallig ontstaan in dezelfde tijd waarin ik begon te studeren, in 1981. Ik was de laatste jaren daar iets mee te maken hebben. Wat wel aardig is, is dat daar gedeeltelijk parallellen aan te wijzen zijn met wat ik zojuist verteld heb. Het tijdschrift Oase, dat uh, is ontstaan vanuit de studenten van uh, afdeling Bouwkennen. En in die zin is het tijdschrift ook te zien als een, uh, als een uitkomst van een soort uh, emancipatie van de student die naar 1968 is opgetreden. Je kan stellen dat... Uh, met, uh, met het vervallen van de traditionele uh, universitaire structuren. Waarbij de, de hoogleraar, of überhaupt de leraar, als een soort voorbeeld uh, gold. Het voor de studenten nodig heeft om uh, ja, een eigen kader uh, te ontwikkelen. En ja, zo'n tijdsverzoekschool is daar eigenlijk een, een uitkomst van. Uh, ook weer terugverwijzend naar die. Uh, periode aan het jaren 60, waar heel veel uh, aan politiek uh, werd gedaan, is het tijdschrift ook uh, in het begin heel erg bezig met uh, architectuur en politiek. In het begin ging de tijdschrift uh, uh, vooral in op de. wat ik al eerder noemde, de. ...de planningspraktijk van de, van de inspraak en hoe architecten zich daar tegenover dienen op te stellen. De conclusie werd getrokken dat, dat architecten, of de rol van architectuur eigenlijk verdwijnen met de inspraak. Dus mensen vroegen en architect maakten dat. Dus dat het heel erg de vraag was van wat architectuur dan uh, nog kon zijn. En bovendien werd de vlindingspraktijk uh, bekritiseerd op zijn normatieve karakter. Dus je kan zeggen dat vooral vanuit de kraakbeweging en vanuit de feminitiebeweging nog wat vragen werden gesteld aan de praktijk van de, van de woonbouw. En de aandacht werd gevraagd voor uh, groepswoningen en voor, uh, ja, voor andere woonvormen. Daarbij werd de architectuur uh, gezien als wel een grote mate van, uh, van vakjes op het gebied van, uh, van ontwerpen en van... Niet zozeer van, van zeg maar de vorm, maar vooral hoe een gebouw functioneert en hoe een gebouw in elkaar stijgt. Met bijvoorbeeld heel veel uh, verwijzen naar uh, de beginperiode van de modernisme, waarin vooral in Rusland heel veel weer terug experimenteert met uh, andere woonvormen. Het uh, is ook logisch als je bedenkt dat daar... Uh, natuurlijk een heel ander maatschappijbeeld uh, werd uh, ontwikkeld met een heel andere manier van leven. Dus er werden ontwerpen in Rusland toegemaakt voor uh, allerlei collectieve woongebouwen enzovoort. Nou, daar is in de beginperiode van de tijd is heel veel van uh, terug te vinden. En je kan ook zien dat een aantal redacteuren die in het begin bij zaten, daar ook nog in de praktijk vrij van mee doen. Dus... Uh, Mensen die er in het begin bij zaten, die zijn nu tot uh, de groep Mekano in Delft. En die uh, zijn uh, op dit moment vooral bezig met het maken van, uh, van woningbouwprojecten, waar ze proberen door een zeer uh, virtuose behandeling van allerlei. Uh, Ontsluitingen, dus hoe een trap of een lift of een galerijen liggen en allerlei st verschillende stapelingen van woningen om daarin een, een bepaalde uh, kwaliteit, architectonische kwaliteit. En vooral ook een, uh, ja, ook een heel praktische kwaliteit uh, te bereiken. Wat daar ook uh, bij speelde was. Uh, het, de plananalyse, dat was zeg maar een instrument waarmee historische plannen konden worden ontleed. De plananalyse was heel belangrijk omdat je daarmee kon zien hoe andere dingen en daarmee ook de architectonische kennis werd blootgelegd. En het is wel degelijk uh, gepoogd om uh, een, uh, een zeg maar, waardevrije kennis uh, uh, vast te leggen in die zin verzet zich dat dus heel sterk tegen die expressionistische benadering. Die alleen maar uh, zegt van ja, alle kennis die je hebt, dat is je eigen beleving. En uh, ja, het talent wat iemand heeft, dat heeft hij dus uh, meegekregen. En dat kan dan ontwikkelen door, uh, door expressief uh, bezig te zijn. Maar een boek lezen dat, uh, dat zou volgens dat de mensen eigenlijk niet zo nuttig zijn. Toch komt er op een gegeven moment, uh, ja het is een uh, never ending story, maar het is weer altijd zien. Uh, op het moment dat alle regels uh, schijnbaar bekend zijn, en er wordt gezegd van uh, zo moet het. En als je nog genoeg studeert, dan kun je goede architectuur maken. Dan krijgen we het probleem van de, de transparantie, zo zal ik dat maar uh, noemen. En die transparantie kun je dan omschrijven als iets wat, uh, wat optreedt op het moment dat alles techniek wordt. Dus als je nou zegt architectuur is kennis, dan is architectuur techniek. En dan techniek in de zin van datgene wat je moet weten om iets tot stand te brengen. Dus een heel brede, brede omschrijving. Dan is dan wel de... De, de, de zuiverheid of de, of de moraliteit van, uh, van iets als uh, architectuur of architectuur als, als cultureel fenomeen verdwijnt dan. En tegelijkertijd verdwijnt ook de mogelijkheid om architectuur überhaupt uh, uh, kritisch, tussen aanhalingstekens uh, te laten zijn of in ieder geval met architectuur uh, een bepaalde inhoud over te brengen, meer dan dat het een gebouw is en dat je erin kan wonen of niet. Dus hoe kan uh, architectuur ontkomen aan die, uh, aan, die, aan die transparantie, aan dat technische, wat er weer voor zorgt dat architectuur een waar is die kan wordt in de ware circulatie en dus niets meer dan dat is, geen betekenis heeft en uh, ja, in die zin waardeloos. Die transparantie, dat, dat is een aardig uh, voorbeeld of een, een soort... Uh, de volgende om het aan te geven is uh, de film uh, The met with X-ray Eyes. Dat is een film van een, van een arts, over een arts. Die injecteert zichzelf met een stof die hij zelf heeft uitgevonden. En uh, die maakt hem mogelijk als een, als een lintgenapparaat uh, in de lichaam van zijn patiënten te kijken. Nou, dat, dat is natuurlijk perfect, want hij kan daar zo'n perfecte diagnose stellen. Maar op een gegeven moment, dan uh, gaat die stof zomaar sterk doorwerken, dat, die door, dat het inzicht, dat het van wat doorzicht. Dus, dus alles wordt zeg maar uh, transparant, er is geen enkele weerstand meer. Dus alles lost op in, in, in een soort in het licht van de zon, omdat het tegelijkertijd een uh, woestijn van het, van het alles eigenlijk is. Nou, dus hier, wat we zijn, we weer beland. We zijn weer beland bij de verdwijning van de architectuur. Een, een, een oplossing in, het, uh, in, de, in die leegte. Wat, uh, wat staat ons dan te doen als, het, uh, als alles doorzien wordt? Als, uh, ja, hoe kan die lichte, dus de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, hoe kan die dan draaglijk uh, gemaakt worden? Nou, dat is natuurlijk een lastig van voor een tijdschrift. Want ja, het is juist de taal die, die altijd wordt gezien als, dat, als datgene wat alles... Ja, wat alles wat alles maakt. Het is ja, te spreken. Dat, dat probeert steeds weer die hypocrisie en de naïviteit onderuit te halen. En daarmee ja, liefde, het zorgt het voor een soort uh, verlemming, zou je kunnen zeggen. Ja, dus er moet toch desondanks een, een moment van, uh, van, van zwaarte uh, gevonden worden. Een moment van weerstand. En ja, wellicht is, is dit wat, wat Heidegger bedoelt in, het, uh, in zijn uh, opstel van het bouwen van het denken. En, waarin, als je het vrij bekijkt kijkt, hij een, uh, een soort uh, overeenkomst ziet tussen het bouwen en het, uh, en het denken. En de bouw en de denken maken dan beide het wonen, dus het, het, het, het, het zijn, uh, mogelijk. En het grappige is dat zowel het bouwen als het denken die bedienen zich van het principe van een constructie. Uh, een constructie die, die, die zichzelf draagt en die vanzelfsprekend is. Als we nu vervolgens dus het denken beschouwen als een bouwwerk, dan kun je in elk denk, denksel of bedenksel... Zien als een constructie die voor een bepaald moment en voor een bepaalde plaats en voor een bepaalde uh, tijd uh, bestaat. En daarmee betreedt uh, de, de tekst, en het denken betreedt het veld van het, uh, het imaginaire en het denkbeeldige. Dus de constructie wordt dan gezien als, uh, als datgene wat het. Uh, omdat het, het, het object wat uh, gemaakt wordt uh, constitueert. Hoe gaat een zo'n tijdschrift met zo'n soort, uh, met zo soort uh, vrij abstract uh, uh, idee om? Nou, wat je in ieder geval eerst maar eens kan zien is dat ze het principe van de omweg huldigd, dus uh, er wordt niet uh, als een, ja, een rechtlijnig op, een, op iets uh, aangaan. Nee, er wordt geprobeerd om eerst maar eens dat veld van een in te kaderen. Die inkadering, bijvoorbeeld van de omweg, kent verschillende figuren, de figuur van de grens, de figuur van de oorsprong en de figuur van de list. In Vrije van de grens vindt die inkadering vrij letterlijk uh, plaats. Namelijk door steeds om, uh, om het vakgebied heen te cirkelen en steeds dat gebied te, te confronteren met andere vakgebieden. Dus de tijdschriften maakt bijvoorbeeld een nummer over architectuur uh, en film, maar ook een nummer over architectuur en onderwijs. Het zo eigenlijk via vrij uh, ook gedeeltelijk... Uh, uh, om schrijven en filosofische artikelen, zonder direct uh, aan te geven waarom dit allemaal zou moeten gaan, toch uh, af te tasten van waarover dan info waar het over het niet zou moeten gaan en waarover uh, die andere dingen dan uh, gaan. Dus de overgang naar het andere wordt eigenlijk gemarkeerd. In de figuur van de oorsprong, daar vinden we eigenlijk heel erg die, die, die inkomen terug met behulp van, van de constructie, dus er wordt geprobeerd om in de historie momenten te traceren waarin de architectuur eh, in een pure wezen eh, in de vorige tijd bijvoorbeeld betreedt, bijvoorbeeld als, eh, als, als teken of, of als een bepaalde politieke toestand of, of als onderwerp van een filosofische beschouwing. Dus de schaamte van dat soort zaken is, is dat ze een, een, lijken een soort ongelooflijke kleinheid en helderheid hebben. Je kan je voorstellen dat... Uh, van de, uh uh, architect of uh, in een bepaalde politieke stroming een politiek, heel uh, uh, duidelijk idee had over, uh, over architectuur, zonder me wel als tijdschrift daar direct mee te identificeren, kun je wel beschrijven hoe, wat voor constellatie er daar is, uh, is aangelegd om die, uh, dat sluitende verhaal om dat, uh, om dat, uh, te maken. En in die zin heeft zo'n verhaal ook altijd vanzelfsprekend een, een, een oorspronkelijkheid in, in een waarde. Ja, de derde figuur is de figuur van de list. Uh, dat wordt is even vergelijkbaar met, met die figuur van, uh, van de grens, omdat er ook een soort, uh, uh, hier een soort uh, omtrekkende beweging uh, wordt uh, gewerkt, gewerkt. Maar hier wordt de retoriek uh, ingezet. En heb je bijvoorbeeld de retoriek van, van de omkering, de retoriek van de verdraaiing en de retoriek van de overdrijving? Dus in de, in de omkering, dan, dan wordt een bepaalde moraliteit, wordt, wordt haar, haar spiegelbeeld getuid, het, Ja, de immoraliteit tegenover het zuiveren, het onzuiveren, tegenover het ingaan in de en een En daardoor kan ook een beeld, niet zonder, zonder dat spiegelbeeld, dus in, in die, uh, in het tegenover elkaar stellen van die twee dingen, wordt de betekenis uh, geconstitueerd. Het contrast is, uh, is, is het wezenlijke. Bij de verdraaiing wordt, eigenlijk, wordt de traditionele taal uit de oppositie bevrijd. Dus er wordt eigenlijk de, uitgegaan van een bepaalde uh, taal. En die wordt uh, ja, iets, iets verdraaid, iets verschoven, waardoor heel andere uh, betekenissen of van uh, een heel andere aard van de taal uh, bloot komt te liggen. Bijvoorbeeld die loon die rationeel is, maar opeens een heel andere uh, inzet krijgt. En dan is dus het het spel van de overdrijving. Daar wordt elke aanzet tot een werkelijkheidsbegrip opgeblazen tot groteske proporties. Dus het de werkingsveld van zo'n zo constructie wordt, uh, wordt opgeblazen. En, uh, en daardoor krijg je een, een, een, een blik op, op het, wat, ze eigenlijk, wat ze eigenlijk willen of bedoelen. Nou, dat zijn zo zeg maar dat, dat uh, principe van de omweg, daarmee uh, daar kun je stellen dat er iets ontstaat waarbij de tekst zelf ook architectuur wordt, dus de architectuur en de tekst zijn eigenlijk niet meer echt te scheiden. Een beschrijving van een bepaald historisch fenomeen, zoals ik het niet, uh, niet omschrijf, zou je maar zou je ook bijna zelf als een, als een soort, uh, als constructie, als een kunstwerk uh, kunnen zien. Dus architectuur en ecrituur, dat, uh, dat, dat uh, verdwijnt. Met de wordt daarmee architectuur dus ook een veel meer een intellectuele bezigheid dan het eerst was. Heeft in die zin een totaal anders, ander karakter, het karakter van, van het object. De architectuur is wat dat betreft dus ook veel, veel dubbelzinniger dan uh, de dan tekst. En daarin ligt ook de mogelijkheid om, uh, om daar nou, ook dus op een andere manier uh, aan te werken. Het tijdschrift maakt bijvoorbeeld uh, excursies naar de kunst. En probeert in de kunst te onderzoeken hoe daar een speeltocht uh, wordt, uh, wordt ondernomen naar het geheime leven van, uh, van vormen en objecten. Dus dat geheime leven dat steeds weer of verrast of ontdekt dient te worden. object er heeft dus wat dat betreft altijd een soort diepte in de vergelijking uh, met de tekst. En de diepte ligt in het feit dat de verbanden die, het, die door het uh, object uh, uh, gelegd worden, uh, veel uh, veel complexer en ook onuitspreekbaar zijn, letterlijk. Ze zijn niet uitspreekbaar, maar liggen vast in de, in de materialiteit van de zelf. En het grappige is dat via deze uh, dingfiguren ...we eigenlijk terugkomen op die beleving... ...waarin ik helemaal in het begin, toen ik uh, sprak uh, over van voor toen je begon te studeren, dat je dan eigenlijk weer uh, terechtkomt, komt. Dat, die, dat, er iets, iets, dat er iets is gebeurd met die beleving. En dat die beleving opeens een bepaalde diepte heeft uh, gekregen. En het is juist deze, deze diepte waar, uh, waar de architectuur zich zi, zi, zou moeten bezighouden. En het is dus... Uh, een diepte die in het banalen ligt. Het uitgangspunt is het, is het banalen. Is de beleving, is kleur en licht en donker en maat en, en dat soort dingen. Maar al dat soort dingen kunnen bepaalde betekenissen. Ook dragen ook bepaalde betekenissen die vastgelegd zijn in de cultuur. En door te werken met die betekenissen kan diepte dieptestructuur worden aangelegd. Daar wordt dan voor het principe van uh, zonder tijdelijke uh, co constructie voor gebruikt. Hij is nu op de van is de finale kant op. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. De Architectische kennis, daar ga ik het niet over hebben. Die ik een keer genoemd heb. Die kan natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar we uh, hebben al een zeer lange traditie. Ik wil deze traditie beschrijven aan de hand van. Uh, van het Architectuuronderwijs. Het Architectuuronderwijs, als, als de plek waar, uh, waarin de Architectische kennis wordt overgedragen en waar eigenlijk het meest duidelijk naar voren komt hoe uh, in een bepaalde tijd uh, architectonisch of kennis wordt, uh, wordt beschouwd als iets dat te leren is de de van het architect bestaat uh, eigenlijk sinds uh, de tweede helft van de 17e eeuw in Frankrijk uh, onder Lordewijk de werd de Academie de Architectuur opgericht in navolging van allerlei andere academies. Naar uh, ja, het model van, uh, van de plaat was uh, academia. Als moedig was het eigenlijk alleen maar een verzamelplaats uh, van uh, architecten, waar ze konden discussiëren. Maar op een gegeven moment werd dat ook een uh, werd het ook een school. Daarvoor was, uh, was werd het onderwijs uh, Eigenlijk alleen maar verzorgd door, uh, door, allerlei, door, door gilders, dus uh, de bouwmeester uh, kwam aan een gilde en daar lag uh, de zich zeg maar, vast in, uh, in de praktijk en uh, daar werd het over gedragen. Dat begin van het assistentieverwijs viel samen met de, de ja, ontstaan van de, van de moderne maatschappij, met al zijn nieuwe uh, opgaves. En die opleiding was er dan op, uh, vooral op gericht om uh, een methodiek te vinden om die uh, opgaves uh, aan te pakken. En tegelijkertijd om het, uh, de positie van het beroep uh, van de architect te vestigen. Op het moment dat je geen opleiding hebt, kun je ook niet zozeer van, van een kwalificatie uh, spreken voor een bepaalde groep. Dus de beroep zelf had het, had het ook nodig om uh, zijn opleiding te vestigen, en richtte dan ook uh, tegelijkertijd beroepsverenigingen en dat soort dingen op. Nou, die Ecole de Bazaar, waar ik het er nu over ga hebben, is uh, een vervolg van die uh, de academie. En in Ecole de Bozard kun je eigenlijk uh, zeggen dat het uh, hele systeem uh, erop gericht was de studenten te disciplineren voor, uh, voor dat beroep en tegelijkertijd de discipline zelf, de discipline van de architectuur, te structureren. De hele opleiding werkte met concours, wedstrijden. En met die, die wedstrijden werden de studenten uh, geselecteerd. Aan het eind van die uh, hele opleiding stond uh, het grote concours voor de Prédérôme. En uiteindelijk was er dus maar één student per jaar die kon afstuderen. Dat was namelijk de winnaar van de Prédérôme. Dus je ziet dat het stelsel eigenlijk leidde tot de ultieme selectie. De winnaar van de Prédérôme werd dan ook als een soort, ook eigenlijk een soort uh, meter die ook de voortgang van de discipline eigenlijk moesten houden. Tegelijkertijd waren de studenten, doordat ze meedeed aan de Friederaam en gewoon onderweefd aan dat selectiemechanisme, altijd onderworpen aan de winnaar van de Friederaam. Dus, dus door daar al mee te doen, conformeerden ze zich al aan zo'n soort energie. Die, de studenten werkten in uh, ateliers onder leiding van zo'n. Uh, Meestal, dus een ex-junaar van, uh, van de Pieterhoorn. Die stonden eigenlijk los van, uh, van de school, maar eigenlijk een soort uh, grote bureaus waar oudere en jongere werkten. Uh, die metro kwam al één keer per week langs en liet dan zijn, uh, zijn blik over het project gaan en uh, zei dan wat, uh, wat, wat zaken. Die, uh, als de student er altijd niet wat mee kan doen, blijf vragen, vaak, vrij Maar wat het eigenlijk belangrijkste was, was dat de student in een bepaalde familie zeg maar, werd, werd opgenomen. In die zin leek die, die opleiding heel erg op de traditionele familiestructuur, waarbij de, de kleintjes binnenkomen en zeg maar, door de helft de taal in het spreken van de, van de oudere woordjes. Met natuurlijk, de vader dat dan die meter is. De architectonische kennis werd eigenlijk oh, werd overgebracht aan de hand van, van handboeken. En handboeken zonder voorbeelden, en net zoals dus die, het hoofd van zijn atelier een voorbeeld was, waren ook die, die, die handboeken voorbeelden die nagedreven dienen te worden. Dus in principe was er. Kon er kon een vrij grote duidelijkheid zijn over hoe een, een project eruit uh, moest zien. Waar het dan uiteindelijk bij de Bazaar om bij de toepassing van die, uh, die kennis uit die handboeken, was de virtuositeit. Dus hoe de, het individu uiteindelijk het beste in het uh, systeem past en het beste kan uh, uh, produceren. Vervolgens wil ik een andere benadering van het Lees beschrijven van het Bauhaus. Brouwhaus werd in het begin van deze eeuw opgericht en vond een vaak letterlijk een verzet tegen de traditionele opleiding. De aanleiding voor deze. Voor de oprichten van Baalmaas was eigenlijk uh, dat men vond dat de producten die werden gemaakt uh, door de traditionele opleidingen niet uh, geschikt waren voor, uh, voor initiële productie. Maar in deze ligt er een veel fundamenteelere uh, verschil met de traditionele opleiding. En die ligt uh, vooral in, in een tegen, verzet tegen het. het van de rationaliteit. Dus de rationaliteit als iets wat in de geschiedenis uh, is vastgelegd en wat door het studie van de geschiedenis naar boven kan, uh, kan worden gebracht. De rationaliteit is altijd ontzettend nadruk op, op zich, de perfectie van de klassieken. De oorsprong van deze houding van verzet kunnen we ook al vinden in de tijd waarin het uh, de Bozaard werd opgericht. Uh, Waarin de filosoof Rousseau zich verzette tegen, tegen het primaat van de, van de reden, van de, van de verlichting, die ja, eigenlijk zei dat het juist de, de het natuurlijke, het originele, het oorspronkelijke, uh, het waardevolle was, en dat dat juist gestimuleerd moest worden, dus hij beschouwde ook elke opvoeding als een. Uh, als, een, als, een, als iets verdorvens, wat de mens eigenlijk wegleidde van zijn, van zijn natuurlijke zijn. En deze, uh, deze, van, uh, deze romantische notie eigenlijk van, het, van het individuele uh, leidde in het, uh, aan het eind van de 19e eeuw tot een uh, en andere benadering in de pedagogiek. Die er ook uh, andere onderwijsinstrumenten opgezet. Door bijvoorbeeld pestolotie, vrijbel en Montessori. en daarbij was onnemelijk learning by doing belangrijk. Je ziet dan ook dat, het, uh, dat de handwerkschouden werd ingevoerd, Maar ook dat het handwerk in gewone scholen werd ingevoerd. Als iets wat een mens terug zou brengen tot zijn... Uh, werkelijke bestaan, van overleven en uh, van het, het gevecht met, uh, met, met de natuur. En deze is Baalhaus te begrijpen als, als een, als een uh, vervolg op deze pedagogische uh, experimenten. En, ja, het onderwijs op de Baalhaus, uh, daar wordt dan ook heel veel nadruk gelegd op dat uh, op dat in by doing uh, Studenten moesten dingen zelf ontdekken, dus er niets was niets zoals een bazaar, waarbij altijd steeds gezicht gezegd, nou, kijk naar de boeken, zo moet het en probeer dat ook zo te doen. Maar er werd juist gezegd, nee, mensen moeten met niets beginnen en moeten door het te doen het leren. Uh, dat betekende dat uh, er ontzettend veel geëxperimenteerd wordt. Er werden tableaus gemaakt, er werden constructies gemaakt. Er uh, nou, werd dus niet verteld hoe je dat moest doen, maar er werden mensen gewoon aan het, aan het werk gezet en daar kwam dan uiteindelijk, uh, moesten ze dan in de ervaring zelf ontdekken dat je papier niet alleen kon plakken, maar dat je het ook op kon stapelen en dat soort dingen. Het kunstwerk dat dan ontstond was per definitie. Het individueel was, omdat elke student een eigen culturele achtergrond had. Dus er was een heel duidelijke nadruk op, op, op, op die individuele expressie. Dus ook weer in tegenstelling tot de, tot de boza, waar juist het, het, de, de stroming van alle studenten in één richting de, de, de nadruk had. Je kan zeggen dat uh, zowel Bauhaus als, uh, als Bozar eigenlijk een, een poging waren om uh, de positie van de kunst in de maatschappij te versterken. De een door die, die discipline, die architectuur, zeg maar, te institutionaliseren. De andere doordat zij probeerden de kunst maatschappelijk te maken door de kunst van iedereen te maken, zeg maar. Als we nu het huidige. Architectuuronderwijs uh, kijken, zoals dat uh, in ieder geval in Nederland uh, functioneert, dan kunnen we eigenlijk stellen dat beide benaderingen, zoals ik ze hiervoor beschreven heb, naast elkaar bestaan. En juist dit feit dat ze naast elkaar bestaan en parallel aan elkaar, maar niet, dat niet het verantwoord voelt, Het vormt eigenlijk het, het problematische uh, daarin. Dus er wordt zowel van de architect verlangd dat hij een, een kunstenaar is en een individuele expressie verzorgt, want daarmee wordt zijn gebouw tenslotte verkoopbaar en anders dan anderen. Maar ook wordt van de architect verlangd dat hij een, een technisch goed gebouw maakt en een gebouw wat, wat functioneert en een gebouw wat, wat voldoet aan, aan allerlei eisen. En voor mij is er op dit moment in het architectuuronderwijs een probleem dat er neerkomt dat men niet in staat is om die twee dingen met elkaar te verzoenen. Om een methodiek te, te ontwikkelen om die twee dingen allebei te gebruiken, toe te passen, juist met elkaar in verband te brengen en op elkaar in te laten werken. Van de expressiviteit en de rationaliteit. Dat is tegelijkertijd ook het probleem van architectuur op dit moment. Dus hoe kan de architectuur ontkomen aan het feit dat zij, geen enkele, dat zij geen maatschappelijke betekenis meer kan overdragen? Wat evident is is dat datgene wat zich tegen lichtheid verzit, dat dat de zwaarte is. En wat is de zwaarte in de architectuur? Dat is gewoon het materiaal. Het materiaal, dat staat er, dat is vast, dan kun je het tegenaan schoppen en het valt niet om. Dat is zwaar. Het uitgangspunt is dus om die zwaarte, dat materiaal, eigenlijk de eminenties van de architectuur. al dat wat de architectuur überhaupt mogelijk maakt. Dus beton, steen, licht, donker, schaduw, groot, klein, hard, zacht. Dat soort dingen. Dat is, het uit, dat is het uitgangspunt. Op zich zijn dit de middelen die de explosiviteit gebruikt om zich uit te drukken. maar het blijft dan rationaliteit? Die explosiviteit kan... Op zich Geen betekenis uitdrukken. Expressiviteit aan zich is dus niets meer dan de individuele expressie, sluit dus snelwegs op aan. En om die diepte, die zwaarte, te bereiken, moet dus die expressiviteit gekoppeld worden aan de rationaliteit. Dat betekent dat de. De architectonische kennis op een bepaalde manier bewerkt kan worden omdat de architectonische kennis maatschappelijk vast ligt, is in de loop van de tijd gevormd. Ligt daardoor ook vast in de cultuur. Elk materiaal, elke vorm, elke constructie heeft een culturele betekenis. Hierin ligt de mogelijkheid om de twee polen, die we genoemd hebben, de en rationaliteit, met elkaar te verbinden. Die verbinding die vindt dus plaats via de constructie, waarbij het materiële een inhoud uitdrukt die het die, die direct zintuigelijke waarneming overstijgt en verdiept. Op deze manier... Krijgt de architectuur weer een maatschappelijke betekenis? En in die zin dat het in een relatief autonome positie deel kan nemen aan de cultuur. Het kan weer betekenissen overdragen, het kan weer communiceren, het kan kennis overdragen en kan in gesprek komen met andere disciplines. Architectuur is dan gedefinieerd als intellectuele arbeid, als een intellectueel proces. En daarmee is de minimale voorwaarde vervuld voor architectuur om weer maatschappelijk te kunnen worden. Zonder te zeggen dat er nu een concept van architectuur is wat van de maatschappelijke kwestie kan oplossen, zoals men vroeger uh, veronderstelde, kan architectuur in ieder geval weer ingezet worden in de maatschappelijke discussie. Daarom moeten we wel bedenken dat de structuur van dit denk als is voorlopig nog steeds die is van de constructie, de constructie die, die zichzelf draagt, vanzelf spreekt, opgebouwd is uit datgene wat... Is en nodig om de architectuur überhaupt te laten bestaan. En we moeten ons ook te bedenken dat, wat blijft, de vrolijke wetenschap is dat deze constructie altijd professioneel is, tijdelijk en wankel. En daarom zal er nooit een einde komen aan het dwalen door het uh, ...labyrint van kennis, aan een oude zonder thuiskomst, die ons steeds weer voert naar jonge avonturen.